Ik geef dan dat dossier van Verlinden opnieuw door aan de lokalen, hè. Ja, kom in orde. En, eh, houd uw manieren en samen. Zeg, Rudy, wat heb je nu? Ha, ah, wel, eh, je bent gesignaleerd met een hele knappe gast. En wij, eh, uw collega's dus, hè, die zijn heel bang dat jij domme dingen gaat doen. zet je jaloers, Rudy? Nee, dan niet. Alleen maar bezorgd. Oh, flauw, dat is blauw, Is dat alles wat jij u kunt mee houden. Ja, tot straks, hè. Mag ik mijn ervaring toch delen, hè? Een gezin en kinderen zijn er vlugger dan dat je denkt. Ja, Latbak, zag ik wel Latbak. Ja, van Deun. Ah, inspecteur Marien. Wat is dat? Oké, okay, we komen eraan. Is er iets? Een lijk. Aan de Deklaagstraat bij het Kluisbos is een lijk gevonden. Let's go. Dag jongens. Sterrenic. Hey, Hé, ja. Een voorbijganger heeft hier gevonden. Een jonge vrouw, 18, 20 jaar. Kijk, een serieuze wonde met veel bloedverlies op zij aan het hoofd. Mijn eerste indruk is dat dat maar een paar uurtjes geleden kan gebeurd zijn. wat opzet? Ja, dat is nu nog niet duidelijk. Het trauma aan het hoofd is waarschijnlijk veroorzaakt door een zwaar en afgerond voorwerp. Dat is wel duidelijk. Maar ze heeft nog meer kneuzingen aan de armen, en de polsen. Hallo ja, nou, Rudy. Hallo Sam. Dag Sam. Ik heb al een paar vaststellingen kunnen doen. Hè. Het ziet er een, een zeer goed verzorgde jonge vrouw uit. Degelijke kleren, schoenen, duur chapeau en daarin een portemonnee met ongeveer 6 euro aan klein muntjes. En dan nog lipstift, theo, zakdoekjes, enfin. Uh, ook een gouden hangertje met een foto uh, van een type die er nogal zuiders uitziet en een pasfotootje van die jonge vrouw met diezelfde man. Maar geen uh, identiteitsdocumenten. En geen gsm? Nee. Dat is raar hè, voor nee. zo'n jong iemand. Ja. Maar, ze kan beroofd zijn. Ja, het is veel te vroeg voor conclusies hè, Rudi. Enfin, je weet alle twee wat u te doen staat, hè? Ja, buurt van de Ja, ja. ja dat jongens, Sam. dag samen. Ja, dag. Ja, de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, hè. De getuige heeft haar in de buurt al benend zien rondlopen. Hij heeft haar aangesproken en zij zei dat ze last had van haar contactlenzen. En iemand anders herkende haar en is er zeker van dat ze in de buurt moet wonen, maar uh, ja, die wist niet waar. Dat is heel mager, jongens. Ja? We zullen de buurt verder moeten uitkomen. Overal aanbellen. een nu overdrijven naar Rome, hè? Het is recent gebeurd, ze zal wel gesignaleerd worden. Daar gaan we niet op wachten. Holle nou, mannen. Oké, okay, buurtonderzoek, hè? Buurtonderzoek, buurtonderzoek. Ja, ik wil aan mijn voeten. Ik mijn voet. Ja, Romain. Het is nog heel vroeg om conclusies te trekken... ...maar omdat je zo aandringt heb ik een beetje gas gegeven. Hè? Dank u wel, dokter Maas. Maar omdat we geen identiteitsgegevens hebben... Ja, ja, maar wacht, maar ik begrijp, begrijp het erom. Hè. Maar het blijft een twijfelgeval. We hebben op het schedeltrauma specie gevonden van een grote kei. Dat moet een exemplaar van de grootte van een flinke vuist geweest zijn. Het soort stenen dat als sierstuk in tuinen gebruikt wordt? Voilà. Zo'n kei moet die vrouw op het hoofd geraakt hebben. Met grote kracht. Met als gevolg grote inwendige kneuzingen... en een hersenbloeding die uiteindelijk de dood heeft veroorzaakt. Met grote kracht. Die kei is dus gegooid... of er is vanuit de hand hard mee gekoopt? Of ze is gevallen, Romain. Kijk, ik ben geen politieman, maar het is wel zeer eigenaardig. Op de plaats waar ze gevonden is, liggen geen keien, Ze lag in het gras, toch? Bedankt, Veronique. Je zou een goede politieman zijn, zeg. Dank u wel, Romain. Maar jij geen goede anatomopatholoog, hè? Zo. Ja. Ik hoop dat Van de. hij had niet op te zagen over zijn buurtonderzoek. Ja, het is alsof de mensen in die buurt elkaar zelfs niet kennen. Mijn mm. ah. dames. Ah, hier zit een Dirk van de lokale. Hm? En de werk had ook voor ons. Uh -huh. Een zekere meneer Lamberts beweert dat zijn dochter ontvoerd is. En hoe oud is die dochter? 18. Ah, de foto van zijn dochter heeft gelijkenis met het vermoorde meisje. Uh, waar woont je man? Kluisweg. Oké, okay, bedankt. Zeg, uh, gestuurd een kopieke van die foto via mail, hè? Ju, naag. Heb je prijs? Hm. Prijs? Speelden we met de lotto, over? Nee, nee, het was de lokale. Uh, ze sturen een foto via mail. Ik denk dat we de identiteit kennen. Hm? Oh. Ja, geen twijfel mogelijk, hè? Zijn ze het? Prima. Familie informeren. Mevrouw Lambert, meneer. Dit is wets dokter Maas. Dag mevrouw, meneer. Ik begrijp dat dit u zwaar valt. Kijk, het is voldoende dat u ja of nee zegt. En daarna ben ik ter beschikking voor verdere vragen. Dank u. Ja, ja dat is mijn dochter. <Siegeleniging> Als je nu wat Alsjeblieft, nu niet. Hè. Excuseer, dokter, hoofdinspecteur, is maar doorsturen. Wij begrijpen dat, meneer Lamberts. Ik zou u graag een paar vragen willen stellen. Gaat u mee naar het commissariaat? En mijn vrouw dan? Inspecteur Dans en de koning gaan ondertussen met mevrouw praten. Ja. Ze wachten buiten in de auto. Oké, okay. oké, okay, zoals u wilt. Elsie is op Kots, in Gent. Ze studeert architectuur. Gisteren kwam ze onverwacht langs... om kleren en nog wat andere spullen op te halen. Ze wou weggaan... Met haar vriend naar Nederland of naar Duitsland. Die vriend waarvan u zei dat hij haar ontvoerde? Ja. Ja, iemand van Turkse afkomst uit Gent. De zekere Osman Kallar. Hmm. En hebt u die meneer Osman Kallar al ooit gezien? Ja. Een maand geleden bracht ze mee naar En Ineens stond ze daar met die... Met, met, met die jongen... Oh, ze was in euforie. Ze was verliefd, zei ze. En wat was uw reactie? Ja, hoe reageert de mens daarop? Het was ons niet meer. Het was heel raar. Ik, ik, ik herkende haar niet meer. Ze was pas twee maanden op kot. Voordien was ze altijd bij ons, thuis. Het in huis. Mijn, mijn meisje... Te plagen zong ik soms een liedje. Elsie is alleen. Elsie is alleen. Wie komt Elsie halen? Waar wil Elsie heen? Ik heb geen idee, niet tijd. Hier, uh, drink even een slok. Ik heb niks tegen die jongen. Maar het is niet iemand voor elsje. We hebben haar gewaarschuwd dat ze niet te hard van stapel moest lopen. Dat er nog andere jongens zijn. En dat er een verschil in cultuur is. En ze wou niet luisteren. En gisteren stond ze daar ineens en ze wou weg. Ze zou haar plan wel trekken. Osman zou wel voor haar zorgen. Ik heb mijn geduld verloren. Het is wat uit de hand gelopen... Ik heb haar gewoon willen tegenhouden, maar ze dus is weggelopen. En dan heb ik de politie gebeld. Ja, we begrijpen dat, hè, mevrouw Lambert, maar, maar. Het was alsof u uw man iets verweet. Oh, gisteren was een heel emotionele dag, Meijersje. Ik kwam naar huis en ze was bezig kleren in te pakken. En op de salontafel lag er een afscheidsbriefje klaar. Ik begreep niet waarom dat ze dat zo plots wou doen. Die, die truc moet daarover of zat gemaakt hebben. Maar toen kwam mijn man dus thuis en... ze wou naar hem niet luisteren, in geen geval. Dat was raar, want ze was in een oogappel. Maar als ze zou hem al gedaan hebben. En zij was zo fier op haar papa. Zij wou architect worden zoals zij. En... Ja. ja, en wat is er dan gebeurd? Riek tegen haar tegenhouden. En hij greep haar vast, maar, maar ze trok zich dus los. En ze liep weg de straat op. Wij probeerden haar te bellen op haar gsm, maar die had ze bij ons laten liggen. Ze had er dat da liedje opgezet waarmee mijn man haar soms wat plaagde. Zo van, Elsje is alleen. Ja, dat was zo pijnlijk. Mijn man wilde er achterna maar ik probeerde hem tegen te houden, en ik was bang. Ja, waar was u bang voor? Ik was bang dat hij ongelukken zou doen. Maar hij was niet tegen te houden en hij is haar met een auto gaan zoeken. Maar een half uur later was hij terug niet gevonden, zei hij, maar zijn kleren waren helemaal vuil en hij was in het gras gevallen in een parkje, zei hij. En Elton is gevonden in het gras in een parkje? Ja, nee, ja, sorry, ik heb mij, ik heb mij even laten gaan, inspecteur. Rick, kan het absoluut niet geweest zijn. Jongen, ik ben blij dat je zo vlug gekomen bent. Hoi, man. Hoi. Excuseer, mijn zoon Robin, het zijn mensen van de politie. Hallo. Goedendag. Uh, Mevrouw, als u dat wilt, kunnen wij... Nee, nee, nee, nee. Dank u, inspecteur. Ik ga het mijn zoon zelf vertellen. Jonge. Ja? Huh? Het is heel slecht nieuws. Oei. U mag gaan, meneer Lambert. Het is natuurlijk mogelijk dat we u opnieuw oproepen als we nieuwe informatie nodig hebben. Ja. Wanneer u weet wie ons Ver gaat ge niet moeten zoeken. Bedoelt u haar vriend, Osman Kalaar? Natuurlijk. We gaan met hem praten. U kunt beschikken. Dank u. Van Duin? Ja, Veronique? Oké, okay, dat is goed nieuws. Meneer Lambert. Ik vrees dat u toch nog een tijdje hier zal moeten blijven. Lambert, het is niet nodig om rond de pot te draaien, hè? Er zijn vingerafdrukken en haardeeltjes van u gevonden op het lijk van uw dochter. Ja, maar natuurlijk, ik ben daar achterna gegaan. En ja, ja, ja, ik moet toegeven... Ik heb haar wel gevonden en ik heb met haar gesproken. Ah, gaan we bekennen of wat is het? Er valt niks te bekennen. Aan het parkje bij de Degelaardstraat zag ik haar lopen. Ik ben uitgestapt... Ik ben naar haar toegelopen. Ze begon direct te schreeuwen en te gillen. Dus ik heb haar vastgepakt en ik heb haar gezegd dat ze moest kalmeren. Ze probeerde zich los te trekken en we zijn allebei in het gras gevallen. En dan is ze weggelopen. Ik kon haar toch niet tegenhouden. Ik heb haar laten gaan en ik ben terug naar huis gegaan. Ja, eerst zeg je dat u dokter niet meer gezien hebt. Maar daarna worden er sporen gevonden en dan, plots, heeft u haar wel gezien. En zelfs met haar gevochten. Ik vraag om een aanhoudingsmandaat, hè. Meneer Lambert, u wordt verdacht van moord op uw dochter Elsje. Er is dus wel degelijk sprake geweest van fysiek geweld tussen Lambert en zijn dochter. Hij is aangehouden, maar we hebben meer nodig voor de raadkamer. Hij had het over die vriend van zijn dochter, die uh, Osman Kallar. Ja, die komt straks. Hij is opgespoord via de GSM van Elsje Lambert. Hij komt vrijwillig. Weet hij waarover het gaat? Nee, we hebben hem niets gezegd. Ja, maar welk belang zou hij erbij hebben om zijn vriendin te vermoorden? Ja en de moeder uh, die was thuis op het ogenblik van de moord en er zijn geen sporen van haar gevonden er is ook nog een broer Robin, die was in Gent we hebben hem zien arriveren bij zijn moeder het was een serieuze schok voor die gasten enfin, Lambert is een ernstige verdachte maar dat betekent nog niet dat alles opgelost is Oostman je weet waarvoor je moest langskomen? voor meneer Lambert zeker? maar ik weet niet waar Els is ik kan dat niet bereiken Jij ja, leest geen kranten. Nee. Bij het Kluisbos. De buurt waar Elsje woont, is het lijk van een jonge vrouw gevonden. Nee. Toch. Haar ouders hebben haar geïdentificeerd. Het is Elsje Lambert. Het is niet waar. Laat het niet waar zijn. De smeerlappen. Wie zijn dat voor u, die smeerlappen? Haar familie natuurlijk smerige racisten. Racisten? Ik ben Els in Gent tegengekomen. Ze ging in de sleepstraat iets eten. We zijn aan de praat geraakt. Zo is het begonnen. Els heeft mij aan haar ouders voorgesteld vorige maand. Ze waren vriendelijk. Maar achteraf zijn ze begonnen... over verschillen in cultuur in die zeven. Het werd alle, alle dagen erger. En je hebt besloten om te vluchten? Dat was niet vluchten... Wij wilden ergens anders opnieuw beginnen. In Stuttgart. Ik heb daar vrienden bij wie ik kan werken. En Els zal later haar studie terug oppikken. We konden er niet meer tegen, tegen die praat. En hoe reageert uw familie? Ik ben alleen met mijn moeder. Zij trekt zich daar normaal niet veel van aan. We hebben een superette. Zedert dat mijn vader gestorven is, doet zij dat alleen. Maar plots begon zij ook over de familie en te zeuren... ...over Vlaamse meisjes die toch een andere mentaliteit hebben... ...en over dat ik de zaak niet wil overnemen. Je ziet dat niet zitten. Nee. Nee, ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil zelf kunnen bepalen wat ik doe en met wie. Als ik kies voor de superette... ...dan weet ik nu al hoe mijn leven er voor de rest zal uitzien. Ja, ter zaak. Je was dus naar halen gekomen om haar spullen op te halen. Els wou alleen binnengaan in het huis van de ouders... Ze was er zeker van dat ze niet thuis waren... maar ze wou hen een briefje schrijven en dat wou ze alleen doen. Dat was intiem, zei ze. Ik moest op haar wachten aan de Distelweg. weg. Tien minuutjes. Maar ze bleef langer weg. Na een half uur begreep ik dat er iets was misgegaan. Ik probeerde haar te bellen op haar gsm... maar ik kreeg haar moeder aan de lijn... die tegen mij begon te schelden. En ze zei dat Els weggevlucht was... en dat het mijn schuld was als er ongelukken zouden gebeuren. En wat heb je dan gedaan? Ik heb nog maar gewacht. Ik ben toen naar Gent teruggereden. Zo kon ze mij terugvinden. Mm -hmm. Heb je daar getuige van? Ja. Ik heb op mijn appartement gewacht. Alleen ja. Maar ik ben wel bij mijn moeder langs geweest. De superheid was nog open. Dat dus zullen we nagaan, meneer Keller. Wij onderzoeken alles. Ik heb uh, ondertussen wat meer nieuws over die een Osman Kalar. Hij, het is een enig kind, en dat is echt een uitzondering in Turkse families. Hij heeft de maniora gedaan en hij heeft daarna hoger onderwijs geprobeerd, economie, pol en sok, rechten, maar hij is nergens in geslaagd. Hij heeft daarna van alle klusjes gedaan en nu werkt hij voor The Phone Fools, een bedrijfje dat Aziatische gsm's importeert en die hier supergoedkope kopen abonnementen. En waarom is dat belangrijk? Ja, omdat dat een klein bedrijfje is. En weet je wie dat daar toevallig ook werkt? Robin Lambert, de broer van Elsje. Ah, dus Osman Kalaar kende Elsje Lambert dus niet gewoon van ze op straat tegen te komen? Hij werkt samen met haar broer. Voilà, precies. Hè. Dan gaan we toch even afspreken met onze collega's in Gent. Ik vind het erg wat dat meisje overkomen is, inspecteur. Dat heb ik niet gewenst. Ik heb dat niet gewild. Gisteren liep hij hier plots langs. Hij had nog gezegd dat hij naar Stuttgart ging... ...dat hij helemaal niet wist wanneer hij zou terugkomen. U zag het niet echt zitten, maar dat uw zoon met haar... Uh... Ja, hij doet maar wat hij moet doen. Maar ik heb hem gewaarschuwd dat hij een beetje te vlug wou lopen. Er zijn zoveel Turkse meisjes, heel mooie Turkse meisjes... ...die Osman zien zitten. En wat bedoelt u daarmee? Hij zou beter zijn verstand gebruiken, inspecteur. Mijn man is vorig jaar overleden. Ik doe nu die superhet alleen... Maar met een paar losse krachten. Maar dat kan niet blijven duren. Als hij de zaak overneemt, dan is dat goed voor hem voor de rest van zijn leven. Dat meisje was daar niet voor gemaakt. Ik wil niet eindigen zoals mijn man inspecteur. Hij heeft altijd gewerkt, veel gewerkt om dit te kunnen opbouwen. Hij heeft niet van kunnen genieten. Als Osman niet van gedacht verandert, dan laat ik alles hier... ...en dan verkoop ik de boel en dan, dan ga ik terug naar Turkije. Ja. Nog één vraag, Waar was u gisteren om vier uur namiddags? Waar was ik gisteren om vier uur na meneer Van Deun? Dit is mijn zaak. Ik werk heel de dag van zeven uur s morgens tot negen uur s'avonds. Ik zit heel de dag hier tussen deze vier muren. U kan gaan vragen in de buurt of, of die mensen mij gisteren gezien hebben. Ja, nog een laatste vraag, het, mevrouw. Herkent u de man op deze foto? Ja, natuurlijk. Dat is collega van Osman. Zij wilde dat ik van die gsm-prullen zou verkopen. Maar ik heb gezegd en ze op hun plaats gezet: die brol komt niet binnen hier. Waarom hebt gij verzwegen dat Els je Els kende via haar broer? Dat was gewoon niet belangrijk. Ik ontdekte plots dat Els de zus was van mijn collega. Uw collega? Een nieuwe vriend? In het begin wel. We werkten veel samen, amuseerden ons goed. Maar toen hij zag dat het serieus werd tussen mij en Els... veranderde hij plots... Hij wilde niet meer samenwerken. Hij zei dat wij toch wel anders waren dan de Vlamingen. Maar dat is toch niet belangrijk. Mag ik nu gaan? Je ja, door zoiets te verzwijgen, geeft je ge serieus de indruk dat er een aan het spelen zijn. Hè? En wij houden niet van spelletjes. We gaan precies nagaan wat er zich rond de tijdstip van de moord op Els Lamberts heeft afgespeeld. Ik stond hier geparkeerd bij de Distelweg. Maar na een tijdje begon ik wat op te vallen. Ik werd raar bekeken door mensen die met hun hondje voorbij wandelden. En vanuit auto's die passeerden. Ja, dat is ook niet te verwonderen, hè. Maar waar heb jij rond? Ja, ik heb een oude BMW en die is getuned. Ja, ik vind dat mooi. En ik zie er wat zuiders uit. Zeg dat ook maar. En toen heb ik mij verplaatst naar hier. Op de kruising met de Nachtegaalstraat. Van hier kon ik de villa van de familie Lamberts op de kluisweg in de gaten houden. En zien wanneer Els zou buiten komen. En dan heb je geprobeerd om als te bellen. Ja, maar ik kreeg haar moeder aan de lijn en die begon mij uit te kafferen... en te roepen dat ik haar dochter wou ontvoeren. Maar wat bent u nu eigenlijk van plan? Wij gaan gewoon door met ons onderzoek, meneer Kallar. Bon, Osman Kallar moeten we laten gaan. We hebben geen aanwijzingen tegen hem, integendeel. Er zijn vingerafdrukken van twee verschillende personen gevonden op het lichaam van Elsje Lambert. Uiteraard van haar vader. Die heeft toegegeven dat hij een handgemeen heeft gehad met zijn dochter, maar hij houdt vol dat hij haar niet vermoord heeft. Maar de afdrukken van die tweede persoon zijn niet van kalaar. Ik vind het nog altijd vreemd dat hij verzwegen heeft dat hij haar kende via haar broer. Misschien moeten we die broers aanpakken. Volgens zijn moeder zit hij momenteel op zijn kot in Gent, maar de lokale vond hem daar niet. En op zijn gsm antwoordt hem niet. Ik vind dat een beetje raar, hè? Haar dochter is vermoord, haar man zit in de gevangenis, maar die zoon die blijft gewoon ergens rondhangen in plaats van zijn moeder een beetje te steunen. Ja. Uh, het buurtonderzoek heeft eindelijk iets opgeleverd. Een uh, getuige beweert dat hij Osman Kallaar bij de Nachtegaalstraat heeft gezien. Hij stond daar geparkeerd met zijn opvallende BMW en op een gegeven moment kwam er een man bij hem die instapte en toen hebben ze in de ruzie zitten maken. Het was een opvallend grote atletische jongeman. Hij kan die een broer geweest zijn. Hè? We mm. hebben hem gezien toen, uh, toen dat we zijn moeder ondervraagden. Knappe gast, een grote. Er is dus duidelijk iets niet in de haak met Kalar en die broer. Robin Lamberts. We gaan even op reis naar Gent. Naar uh, de Sleepstraat. Dat is uh, een soort Klein-Turkije. Onze vriend Osman Kalar. Past dezelfde truc toe als zijn collega Robin Lamberts. Ja. Niet thuis en incommunicado. Kom, we gaan even bij zijn mama langs. Misschien weet zij waar hij uithangt. Dat heb ik al toch laten gaan. He? Hij heeft er toch niks mee te maken? Ja, maar ik voel aan mijn extra ogen dat hij en Robin er wel meer van weten. De ene zegt niet de hele waarheid en de ander verbergt zich. Kijk, hier is de superette van zijn moeder. Ah, heren, u, u terug hier. Ik, ik, kan ik helpen? Ja, uw zoon is bij ons geweest voor ondervraging, maar we willen toch graag nog wel wat informatie. Weet u waar we hem kunnen vinden? Uh, zijn appartement in Salvatorstraat? Ja, maar daar zijn we geweest. Na ondervraging is hij hier gekomen. Hij heel zenuwachtig. Hij ook kwaad om, als ik hem vroeg of hij de zaak wilde overnemen. Hij altijd maar schreeuwen en schreeuwen dat hij... Sorry, inspecteur, zijn niet mijn woorden, hè? Hij zegt hij mensen kloot aftrekken. Hij is weggegaan. Ik weet niet waar naartoe. Ja, uh, moet hij hem dan even zeggen dat wij hem opnieuw willen spreken? Dat zal ik doen. Oh, wil jij vragen of hij al besluit heeft genomen? Uh. Nederland. Nou, daar moet het zijn. Ja, Robin Lambert, ik herken hem van bij hem thuis. Ik komt net buiten, hè? Lamberts! Lamberts, we willen u spreken, hé. Hey! Kom, maar. Uh, hij is gevlucht, hij is de hoek alom. om. Spur erachter dan, ik ga met de auto. Ja. Het is niet waar, hè? Hij is neergeslagen. Hey, kijk nou! Dat was onze vriend, Osman Kalar. Zie je wat het met elkaar te maken hadden. Wel dan belance. Uh, er is een bericht van het ziekenhuis. Uh, Robin Lamberts is buiten gevaar. Hij heeft wel een serieuze klap gekregen met die baseball en goed dat wij ter plaatse waren, en want een tweede klap had hem niet overleefd. En een dader is nu zeker Osman Kallar, want zijn vingerafdrukken stonden op die baseballbed. Zijn c is ondertussen ook verspreid. Mm -hmm. Het is duidelijk dat zowel Kalar als Lamberts iets achterhielden. Ze weten in elk geval meer dan wij. Dus gaan wij een tandje bijsteken. Kom, we gaan naar het ziekenhuis. Meneer Van Deun, het is nu genoeg geweest. Mijn patiënt kan dit nog niet aan. Een laatste vraag, dokter. Lambert, gebleef blijft er dus bij dat je niet in halen geweest bent toen uw zuster vermoord is? Ik was hier in Gent, ik... Uh... Maar gewoon niet te bereiken. En uw moeder... Ik moet u nu vragen om het hierbij te houden, meneer Van Deun. Ik geef u bericht zodra mijn patiënt in staat is om ervraagd te worden. Wilt u nu gaan of laat ik u eruit zetten? Ik ben klaar, dokter. We hebben nog altijd een verdachte. Vader Rick Lamberts die blijft ontkennen. En Osman Kalaar wordt opgespoord voor de aanslag op Robin Lamberts. En Robin. Robin. Ja. Hier, Robin Lamberts. Daar heb ik groot nieuws over. Ik heb uh, op intensieve zijn vingerafdrukken laten nemen terwijl hij daar toch lag. Mm -hmm. En het is duidelijk waarom hij zich verstopte. Zijn vingerafdrukken staan ook op het lijk van zijn zusje. Ja, maar dat bewijst toch niks? Die van zijn vader stonden er ook op. Ja, maar. Hij had de papieren van zijn zus gewoon op zak, haar portefeuille met alle kaarten. Hij is dus bij zijn zus geweest en heeft haar papieren meegenomen, zodat het op een roofoverval zou lijken. Dat is geen twijfel mogelijk, hij moet alleen nog bekennen. Dat betekent dus dat we verdachten te veel hebben. Ik ja. kan helaas niet in detail treden, meneer Lamberts. Uh, maar we hebben een ander spoor dat ons quasi zeker naar de moordenaar van uw dochter leidt. Daar kunnen we pas over communiceren als het onderzoek afgerond is. Mijn excuses. In verband met uw aanhouding zal een en ander nog administratief geregeld worden. Kunnen wij u misschien naar huis brengen? Nee, dank, u, meneer Wijtings. Meneer Van Deun. Dag. U doet ook maar uw werk. Ik hoop dat u de echte moordenaar van mijn dochter vindt. Ja. Tot ziens. Ja, oh, garm. Zijn dochter is vermoord en hij, hij weet nog niet dat zijn zoon de moordenaar is. Voor mij is er geen andere zaak waar we aan kunnen beginnen. Ik, ik heb echt zin in zo'n goede ondervraging, zoals dat ik daar in Hoekhand geleerd heb. Zeg, ik denk dus al iets anders, hè Sam. Hoe is het eigenlijk met uw knappen aan Bidder? Ik heb gehoord dat hij bij de brandweer is. Dat komt van pas, hè? Als ze mijn vuur moet blussen. Kom maar, we moeten nog alle rapporten van dit onderzoek schrijven, hè? Kom aan, aan het werk. Ja, ja kom commissaris. Oeh. Maar Oh, wel, Sampers, is niet goed geslapen. Oh, die zaak van dat vermoorde meisje. Ik heb echt compassie met die mensen. Hun kinderen worden gewoon verliefd en, nep, nu ik een leven over op. Ja, dat is maar, hè, een ongeluk is rap gebeurd. Van Deun? Meneer Van Deun, Janet Kallar hier, van Superet. Ja, mevrouw Kallar. Ja, vriend, deze morgen staat man voor de zaak. Hij, hij heel raar doen. En... Hebt u de politie van Gent gebeld? Nee, nee, nee, nee. Ik liever heb, gij komt. Daar, Rick Lambert. Wat komt hij hier nu doen? Waarschijnlijk hm. heeft zijn dochter in haar enthousiasme over haar nieuwe vriend verteld. Mm -hmm. Waar hij of zijn ouders woonden. Hij zit van plan. Ik ga met hem gaan klappen. Blijf gij hier in Rudy, dan geef mij dekking. Ja. Ik ben een kalaar. Romain, laat op! Romain, hij is gewapend! <tok> Leg dat wapen op de grond! Handen op deur! Lambert! Jij hebt zo zijn vriend. Kalaar ah. is ongedeerd. Hij moet eraan. Hij is mijn dochter vermoord. Ik wil hem kapot. <tok> Kom je op, hier op ah, Laat schip! los, ik heb niks misdaan. Meneer Van Dunn, meneer Van Dunn, geen hoed? Ja, ik politie van Gent ook gebeld. Dat, dat is een goed idee, hè? Dat was niet nodig, mevrouw. Wij hadden alles onder controle. Als eh, man hier mag van geluk spreken. Hallo, oh, Osman. Naast ons dan. Wel? Ga mij niks zeggen? Elsje staat te wachten voor het raam. Ja, Kalar heeft toegegeven dat hij wraak wou nemen op Robin Lambert. Ja, ja dat Robin het was die Eltje die fatale slag had gegeven. Hm. De eerste keer dat ik hem ondervraagd heb, hij wist hij al dat Eltje vermoord was. Maar hij deed alsof zijn neus bloedde. Hm. En hij verzweeg die ruzie. Hè? Hm? Hm. Zo trok hij de aandacht niet op Robin Lambert en, en kon hij zelf die wraak nemen. Ja, en vader Lambert die dacht dan dat Kalar de moordenaar was van zijn dochter. En die was zelf ook nog eens vragen. Ja. Robin zal zijn ouders nog nodig hebben. Ja, liefde is gevaarlijk, hè Sam. Oh, mijn pompeer is de liefde superveilig, hè Rudy. <laughs> <laughs> Patron, drie puntjes, alstublieft.